Onderdeel van het plan is om een flink deel van de polder in Zeeuws-Vlaanderen alsnog onder water te zetten. In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de polder droog moest blijven. Onderwijskolos Amarantis is gered. De organisatie wordt opgesplitst in vijf kleinere scholengroepen. Op die manier blijven de opleidingen bestaan en verandert er voor de leerlingen niets. Wel verdwijnen er 250 banen, met name bij het ondersteunend personeel.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 Het is vrij druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Files van 5 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeer en Brugge 12 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Brugge 5. De A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkerveen en Breukelen. 4 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. Daar is een zwaan aangereden. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Op de A10 West richting Zaanstad bij Geuzeveld zijn drie rijstroken dicht. Op de A10 Zuid staat richting Amersfoort voor Diemen 6 kilometer. Op de A12 Utrecht-Arnhem voor Bunnik 8. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Knoppetvaanplein 7 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda voor de randweg Dordrecht 10. A27 Utrecht-Almere voor Beeldhoven 6 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Breda voor Noorderloos 6. A28 Utrecht-Zwolle tussen Afrit en Dolder en Leusden 9 kilometer.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 you home. No, I know.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 I'm yes. It's too cold.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 Losing for you, girl, love. He should